Het is 1 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Barack Obama heeft laten weten dat hij diep bedroefd is over de dood van Neil Armstrong, de man die in 1969 als eerste voet op de maan zette. De Amerikaanse president noemde Armstrong een van de grootste helden van de natie ooit. Volgens Obama heeft Armstrong een generatie geïnspireerd om naar de sterren te reiken. Met Romney, Obama's rivaal bij de presidentsverkiezingen zei dat de maand zijn eerste zoon van de aarde zal missen. De directeur van ruimtevaartorganisatie NASA... bracht zijn diepste medeleven over aan Armstrongs familie. En zei, zolang er geschiedenisboeken zijn, zal Neil Armstrong erin staan. En volgens collega-astronaut Buzz Aldrin... zal de hele ruimtevaartwereld erg bedroefd zijn over dit nieuws. Neil Armstrong overleed afgelopen dag, hij was 82 jaar. In een voorstad van de Syrische hoofdstad Damaskus, Daraya, zijn meer dan 200 lijken gevonden. Dat meldt het gewapend verzet tegen president Assad. Volgens de activisten zijn het vooral jonge mannen en enkele vrouwen die van dichtbij waren doodgeschoten. De lichamen lagen in huizen en kelders. Daraya werd vrijdag heroverd door het Syrische leger. nadat het een tijd een bolwerk was geweest van oppositiegroepen. Die zeggen dat het leger van president Assad in Daraya van huis tot huis mensen heeft geëxecuteerd. Tijdens de verkiezingscampagne heeft vvd leider Rutte gewaarschuwd voor het gevaar van socialisten aan de macht. In zijn speech op het verkiezingscongres noemde hij veel gevaren van socialistische partijen, zonder een partij bij naam te noemen. D66-leider Pechtold wil een kabinet van de partijen met de middenpositie. Bij een uitgesproken rechts- of links-kabinet heeft hij grote bedenkingen. Het weer nog, het gaat harder waaien en er kunnen vooral in het westen buien vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag verspreid over de dag buien, soms met onweer en het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Zerreira Groenhart. Ooit was het zo simpel, hè? dat liefdesleven en dat seksleven. Want uh, je werd geboren en uh, zo ongeveer tot je 18, er werd alles voor je bepaald. En als je dan 18 was, of misschien 16 en in sommige culturen soms 13 of 14, dan zei papa of dan zei mama: Zie je die meneer daar? Of zie je die mevrouw daar? Dat wordt jouw man of jouw vrouw. En doe het er maar mee. Tenminste, dat is een beetje het beeld dat ik krijg als ik de geschiedenisboeken opensla... en kijk naar hoe mensen hun sekslevens en hun liefdeslevens inrichten. En dan denk ik, wat een verschil met 2012. Want we wonen en we leven in dit tijdperk van eindeloze mogelijkheden. We kunnen van alles, we mogen van alles, we moeten van alles. Maar wat willen we eigenlijk? We willen ook eigenlijk van alles. Toen dacht ik, daar gaan we een show over maken. Liefde en seks in deze moderne tijden. We leven in het 3.0 tijdperk, het digitale tijdperk. Maar wat betekent dat eigenlijk voor onze liefdeslevens en voor onze sekslevens? Ajit Bakas, denk je dat wij anders lief hebben, zo anno 2012? Ja, omdat de liefde nu ook een andere rol heeft in de samenleving. Kijk, in de tijd van mijn oma... Was er niet zoveel keus voor vrouwen? In elk geval niet. Zij werden ook, zoals je net beschreef, uitgehuwelijkd. En uh, mijn oma zei: Ja, uh, ik moest een man hebben die goed was voor de kinderen. En uh, ogen dicht. Uh, en denk aan het boodschappenlijstje van maandag. Tijdens uh, het liefdespel. Dat was in die tijd vrij normaal. Vrouwen werden niet geacht ook nog een echt seksleven. of een belevenis, wat dan ook beter hebben. En het was allemaal. Uh, Economisch, Want vrouwen hadden ook geen rechten. En dat is nu heel anders. Iedereen heeft zijn rechten. Vrouwen en mannen hebben gelijke rechten. Dus het huwelijk en seks en, en liefde is niet meer een economisch ding. Vrouwen zijn veel geëmancipeerd. Nu, die hebben zoiets van, hoezo? Kunnen ze wat, allemaal... is, wat is het wel? Het is niet een economisch ding. Wat is het nu wel meer geworden? Nou, kijk, je hebt, je hebt die behoeftepyramide van meneer Maslow. Hij was een beroemde psycholoog die ja. 100 jaar geleden leefde. En die zeiden, de mensen hebben eerst behoefte aan... Materiële dingen, een dak boven hun hoofd, veiligheid. te eten, veiligheid. En hoe meer ze daarvan hebben, hoe belangrijker immateriële dingen worden, zoals liefde, intimiteit en spiritualiteit. Ja. Nou, in Nederland zijn we nu zo rijk, we hebben materieel alles wat we willen. Dus nu gaan we vooral investeren in de immateriële behoeften. En daar zit liefde en seks en, uh, en spiritualiteit, horen daar dus bij. Dus dat, dat is ook logisch. Ik spreek mensen in derde wereldlanden, die zeggen, jongens, wat een luxe, wat heerlijk, dat jullie kunnen. Met degene van wie, op wie je verliefd wordt, dat je daar een relatie mee kunt beginnen. Dat moet je eens proberen in Syrië kan niet. Daar is geen tijd, geen ruimte daarvoor. Nee, het mag ook niet van de gemeenschap. Nee. Want het zijn allemaal verstandshuwelijken. De, de het vermogen van familie A moet gekoppeld aan het vermogen van familie B. In boerengezinnen is dat heel normaal. Want het land van boer A wordt gekoppeld aan het land van boer B door de twee kinderen met elkaar te laten trouwen. Ook als die kinderen een pesthekel aan elkaar hebben. Ja, ja dat zijn uh, strategische huwelijken. En dat is in, die, dat is in alle sociale klassen. Van de dus gewone, simpele boeren op het platteland tot in elites, is het in de meeste landen nog steeds zo. Nou ja, Adit, We gaan even terug naar Nederland, want je zegt het al, uh, de mogelijkheden zijn hier eindeloos. Ja. En vanavond gaan we een kijkje nemen, vannacht moet ik zeggen, met jou de toekomst in. Even, even, even de officiële kennismaking met jou. Je bent uh, vriend van de show, Trendwatcher. Je was de Trendwatcher van het jaar in 2009. Zwarte nee, Zakenman het van het jaar worden. in 2008. ja, jammer, maar anders was je het waarschijnlijk ook nog veel vaker geworden. Je bent de schrijver van het boek De Toekomst van de Liefde, waar we veel uitgeput hebben, ook in deze show. En, en dat vond ik een fantastisch percentage. Volgens RTL komt 87 van jou, 87% uh, van jouw voorspellingen ja, dat wordt was waarheid. Ik, was ik ook van geschrokken? 87. Daar ja, was ik ook van geschrokken. Met een halve waar zeggen eigenlijk. Oh, nee, dan zou ik een glazen bol moeten hebben. Dat, he, dat heb ik niet mee, zoals je ziet. Nee, vanavond gaan we de toekomst inkijken, maar we gaan ook uh, de geschiedenis langs. En we gaan kijken hoe het met ons gaat, hoe gaat het met ons liefdesleven, hoe gaat het met ons seksleven in dit digitale tijdperk 2012. Alles kan, maar wat levert ons dat nou eigenlijk? En worden we daar betere mensen van? Zijn het prettigere liefdeslevens of is het juist ingewikkelder? Daar willen we het met een beetje over hebben vannacht. Je kan bellen en meepraten, vragen stellen aan Ajit. Misschien wil je wel iets van, van de toekomst. Nou ja, voorspelt niet. Maar wil je weten wat de trends worden van de toekomst op het gebied van liefde en seks... maar ook op het gebied van privacy? Want daar gaan we het ook over hebben. Privacy wordt steeds minder en wordt anders. Maar daar moet je ons straks maar wat meer over vertellen. Ik richt me even tot jou, want ik vind het leuk als je belt en meepraat... Bellen kan naar 0800-1121. 0800-1121. Zeg ik 800? Ik bedoel 800. Bijna. Je kan ook mailen. Dat kan naar lust.bnn.nl. En praat dan gezellig met ons mee. Oh, we hebben een fantastische artiest klaarstaan. Maar ik moet zijn naam goed uitspreken. Anders wordt onze regisseur Angelique woest. En dan kijkt ze met grote ogen woedend naar mij. Dus Michael Kiwanuka. Ja, ze steekt haar vinger op. Dat is goed. I'm getting ready. Prachtige plaat. Geniet. Oh my, I didn't know what it means to believe. Oh my, I didn't know what it means to believe. But if I hold on tight would you take care of all that I do? Oh Lord, I'm a getting ready to believe. Oh my, I didn't know how hard it would be.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 Ik heb er wel eens zaterdagavonden mee verspild: Stiekem staren naar wat iedereen aan het doen is met zijn leven op Facebook en dan natuurlijk. Vooral mannen. Mannen waar je verliefd op bent geweest. Mannen waar je misschien nog verliefd op gaat worden. Mannen waar je nooit verliefd op zal worden. Of rivales, concurrenten. concurrenten nou, dat zou ik niet zelf zeggen, maar inderdaad. <lacht> daar kijk je dan ook naar. En dan kijken en dan die Facebookpagina bestuderen. En kijken van oh, hoe gaat het met diegene en gaat het goed. En bijna daar een soort studie van maken. Daar hebben we een woord voor. Stalken. <laughs> en in Boys Bar wordt vannacht gepraat over de mogelijkheden die social media ons bieden. Maar dat daar dan ook wel weer stalken bij hoort. Hmm. Ja. Boys Bar. Echt op Facebook wel echt best wel kut Is zeg maar voor de liefde, of ook heel mooi kan zijn, maar ook best wel kut als je bijvoorbeeld um, ja net een relatie uit hebt, en dan weer een beetje dat is een beetje zo tricky, dan kan je eigenlijk niet uh, je wilt toch leuke ja. dingen erop zetten. Maar dan weet je eigenlijk zit. Oh, dan ziet die ander dat ook en dan kan maar dat. Maar hoe werkt dat dan? Ontvriend je dan niet iemand of zo? Ja, dat is dus de vraag. Ja, maar dus, ja. uh, ja, ik heb Facebook alleen maar met een vriendje heel saal, heel lang heb ik al een vriendje. Dus ik weet dat niet. Ja, ik had dat dus eerst ook, maar ja. toen had ik er nooit over nagedacht. Maar nu vind ik het gewoon echt een nou, heel interessant iets. Ik had gisteren met een vriendinnetje over het is uit met haar relatie na vijf jaar of zo. En hij heeft haar dus ontvriend en alles. Uh. Maar ja, zij hebben. Hij heeft nu een nieuwe vriendin al, echt nou, heel snel, maar dat vindt ze niet erg. Maar zij hebben echt tachtig gemeenschappelijke vrienden. Yeah. Dus weet je, ze zei yeah. echt, hij had mij ontvriend en dan een nieuwe profielfoto met zijn nieuwe vriendin. En ze zei echt, binnen twee minuten kreeg ik het via WhatsApp van iedereen doorgestuurd, die foto. Oh, weet je yeah. wel? Dat heeft totaal geen nut. Ja, maar dat is het vooral, het tempo waar alles mee gaat. Dat yeah. is zo bizar. Vroeger dan, had je dan een brief stuurde of... Yeah. Oh, ze is er niet. Yeah. Oh ja dan, dan kun je dus iemand niet spreken. Ja, dat is nou, ja. Het is gewoon klaar. Je, ja. Misschien morgen. Dus je neemt er of je telefoon niet op. Ja. En nu is het echt. En nu ook met dat WhatsApp, yeah. dat ik voor bijvoorbeeld voor morgen denk, dan stuur ik iets naar mijn nieuwe vlam. En dan zie ik dat zij online is geweest, en dan krijg je niet meteen een reactie, reactie oh, ja. terug. Ja, oh God. Ja, en dan denk ik, ja, pordomme, je hebt dit wel gelezen, dus <laughs> is er dan iets? Of heb ja, het dat is het ook ja, dat is echt een andere kut. dimensie, hè? Ja, ja, ja. Oh, dat ik En je kan het niet. uitzetten, maar dan krijg je wel van, hoezo heb je het uitstaan? Dat vind ja. ik je het niet. uitzetten? Ja. Oh. Oh, dat ga ik ook. Doen. Dat ga ik niet doen, ja. <laughs> ja. Ja. Ik had dit ja, je weekend... kan nooit meer even iets lezen en denken ook, stuur later ja. terug. Dat wordt soort van gelijk als. Uh... Ja. ja mesje moet gewoon kan je gewoon Ja, wachten. vind ik ook. Hoor. Ja, je moet je niet ja. onder de plak laten ik zitten. Ik vind het door al, je al helemaal triest als iemand dan gaat sturen. Hè, huh, maar ik zie dat je online bent oh, geweest. Ja, rot op. <laughs> ja, de definitie <laughs> van Stalker wordt ook heel anders. Ik bedoel, want Facebook is en WhatsApp en dat soort dingen. Het is al eigenlijk een soort ingebouwde stalkfunctie, want je ziet het al ja. meteen staan alles. Ja, ja, ja Ik ken ook uh, een vriendinnetje en het was uitgegaan en die heeft toen uit zelfbescherming eigenlijk haar ex ontvriend, omdat ja. het ze het gewoon te confronterend vond om de hele tijd ja. maar te zien waar hij was, ja. waar die, weet je wel. Dus ik heb ook. Je kan ook uitzetten dat je zeg maar dat je nog wel vrienden bent, maar dat je verder gewoon ja. helemaal niks meer ziet. Ja, maar zij ging dan toch automatisch ga je kijken. toch op dat profiel ja. kijken of dat heb je dan ja. ook niet ja. onder controle of zo blij. Ja, maar je weet, je kan gewoon van iemand zien, als die tenminste een beetje actief is, de hele tijd wat hij dit weekend gaat doen, welke ja, feestjes met wie die precies, is, foto's van uh, waar. Yeah. Maar van, weet je wat yeah. wel zo is, wij moeten hier nu mee leren omgaan, maar misschien is het wel dat onze kinderen zeg maar, gewoon al vanaf dat ze zeven zijn, yeah. te leren mee leren omgaan, dat als ze, als ze dan hun vriendje verliezen, dat ze dan op het internet dat, dat confronterende moeten krijgen. En dan, dus misschien krijgen ze echt zo'n makkelijk verwerkingsproces. Omdat ze dat. Ja, dat het erbij hoort. Ja. ja. ja. Ik had het hier Echt een ultiem knullig voorbeeld hiervan. Van privacy en technologie. Technologie. Uh, mijn, uh, telefoon, mijn smartphone is ter reparatie weg. En ze hebben een vervangend toestel. Toen heb ik een oude backup teruggezet. Maar eentje die oud genoeg was voor een vorig model van de iPhone. En uh, ik heb nu een half jaar een relatie. En ik heb, uh, had alle foto's van daarvoor allemaal blootfoto's. Dat had ik keurig gewoon gewist. Oh. Sommige pijn in mijn hart natuurlijk, maar ik had ze gewoon gewist. <laughs> ja. En ik wil haar een foto van een tijd terug laten zien, maar die, die backup oh. had alles teruggezet. Zij oh. staart echt naar, naar tien naaktfoto's. En dan, sta je oh, dan, nee. in, dan zit je dan in het park, weet je wel. En ja, oh, dat, dan, dan, kun je, dan kom je met je knullige van, ja, yeah. en dan kom je met je verhaaltje yeah. met, ja, het is een oude backup en het is echt, ja, dat, dat, het is zo ja, kneuterig. Oh, dat is echt mijn worst nightmare. Ja. Dat er ooit ergens foto's verschijnen van... De Pimobibliotheek ja. ergens op afknaf. Uit een ver verleden of zo, dat iemand dan... <lacht> de Pimo Ik vind het wel een idee. Maar, ja, maar in, je bent geïnspireerd. Nou, in Engeland heeft de helft, van, de helft van de Britten... heeft naaktfoto's van zichzelf op zijn smartphone... De helft van alle Britten. Veel hoor. En als je telefoon al gestolen wordt. of, uh, nou ja, of je denk... raakt hem kwijt. Die dingen gebeuren. Toch? Nou ja, er zijn mensen die denken: die, die foto's zitten de, in de cloud, ergens. Op een dataserver, ergens. Dus je kunt het dan opnieuw downloaden. Maar heel veel van die dingen hebben gewoon wel degelijk zo'n backup erop. Dat, dat hoorde je nu net. Ja, ja, ja. Ik snap die mensen niet. Maar goed. Dit zijn echt de problemen van het nieuwe tijdperk. Hè? Ja. En Anne die zegt: dat het maar we... heel vroeger ging het ook zo. In het dorp wist iedereen wat je, wat je ex-vriendje deed. Mm. En dus hoor je het van de buren: van nou hij is nu met die, nou hij scharrelt nu met dat schapmeisje enzovoort. Bedoel, het is niet zoveel anders. Het is alleen veel meer high-tech en er zijn veel meer mensen die mee koekeloeren. Maar het principe dat je een kleine gemeenschap hebt met heel veel sociale controle, iedereen elkaar in de gaten houdt. en dus dat je er heel veel weet, ook als een relatie uit is. dat was in de tijd van onze oma's was dat ook zo. Ja, maar dan, ik, had het, ik heb het idee, dan kon je nog als je dat dorp uitging. Als je zo moedig was om het dorp uit te gaan, dan kon je het achter je laten. En dat kan nu niet meer. Dat dat, is waar. Je kan nu nergens nee, meer naartoe. Nee, nee, nee, dat, dat, dat ben ik met je eens. Dat is wel het grote verschil. Uh, het, uh, die types blijven inderdaad allemaal koekeloeren. Ja. Ik heb er wel eens een keer met Anita Witsier over gehad. Die zegt hè, voor dat programma van haar bij de KRO: dat memories. ze allemaal, eh, allemaal extra dingen op Ze zegt: Ik heb een man gevonden en. Zijn ex, die was dan op zoek. Die man woonde dus in Australië. Die had gewoon ervoor gezorgd dat hij nergens te vinden was op internet. Want hij was als de dood. dat die ex, die Nederlandse ex, hem nog eens tot diep in Australië zou kunnen vinden. Die man had echt alles gedaan. Hij had geen Facebook-profiel, geen LinkedIn, helemaal niks. Had ook zijn naam veranderd, had echt alles veranderd. Om weg te blijven. Omdat zij hem nooit meer zou kunnen vinden. En toch heeft Memories hem kunnen vinden. <lacht> en toen zei. Een nachtmerrie voor die man, arme vent. Arme vent. <lacht> Dus hoe je je best ook doet, het achtervolgt je wel. Hé, hey, Anne die zegt... Uh, uh, ik verwacht dat onze kinderen... mijn kinderen en mijn kleinkinderen... Um, veel gemakkelijker worden. Met waar wij dus nu voor het eerst tegen lopen. Het nee. gebrek aan... Of de ja. veranderende privacy. Door nou, je ziet bijvoorbeeld in, uh, in Zweden leren alle kinderen op de basisschool... al hoe ze met Facebook en social media nee. en Twitter moeten omgaan. Dat maar. is een vak op de lagere school. Echt waar? En wat leer je dan zoal? Nou, ik heb de les niet bijgewoond, want ze spreken dan van die rare krekkenbreuktaal, dus ik kan het <laughs> niet verstaan. Okay. Maar ze leren dus echt bijvoorbeeld, zet niet alles erop. Want het wordt ook tegen je gebruikt, zoals we dat nu horen. Ja. Uh, let bijvoorbeeld op ruzies. Want wat je ziet, zeker meisjes, kunnen echt heel veel ruzies maken. En kijk, jongetjes, die maken ruzie en gaan ze naar vrede sluiten. En daarna sluiten ze vrede. Meisjes, dat kan jarenlang en heel veel harddragend. <laughs> Ik weet niet wat het met jullie is, maar jullie zijn zo harddragend, jullie vergeven niet. En wat je dus ziet is dat het ruzie maken op die social media enorm escaleert. Nou, we hebben dat nu gehad met die moorden. Ja, de Facebook-moorden. Daar maar, komen we later nog even op terug. Maar, over. Maar, goed, maar het ruzie maken escaleert enorm. En in Zweden leren ze dus ook dat, dat niet te doen. Van, en dan op een gegeven moment stop en dan ga je elkaar bellen of je gaat met elkaar opzoeken. Want als je het allemaal opschrijft, escaleert het eerder dan wanneer je het gewoon uitpraat. Ja, ja. Wat goed dat daar les voor zijn. Ik denk dat we dat ook wel zouden kunnen gebruiken in Nederland. Nou, misschien een leuk initiatief voor BNN. Nou, oh, hè? Je hebt het nu geopperd. Dus jij begint? Ik, vind, ik zie jou wel als de Facebook-juf. Nou, nou ja, ik kom wel uit een gezin met uh, beide ouders uh, die leraar zijn. Dus wie weet. Wie weet. Wie weet, wie weet. Ajit, straks gaan we praten uh, over onder andere je boek Het Einde van de Privacy. En ik wil aan je vragen nog geen antwoord geven... Hebben we überhaupt nog behoefte aan privacy? Of is dat ook iets van het verleden? Maar we gaan ook even bellen met onze seksologe Wil Berghuis. Want die kan natuurlijk de vertaalslag naar onze sekslevens... toch ook heel belangrijk... In, uh, in deze digitale, warrige tijden voor ons maken. Dus we gaan straks even bellen met onze Wil Berghuis. Ik heb Nederlands talent. Miss Montreal, better when it hurts. Bottle to myself, and now I'm lying. Gast Ajit Bakas is het het einde van de privacy. Dat is het tijdperk waarin we leven. En daarom dus een show die gaat over liefde, in seks, liefde en seks 3.0. Oftewel liefde en seks in deze moderne tijden waar communicatie alles is en je dus eigenlijk niks voor je kan houden. En dat klinkt natuurlijk allemaal heel goed en dat is vooruitstrevend en dat is de toekomst. Maar al die veranderende manieren van communiceren... en de veranderende privacy, die heeft natuurlijk ook zo zijn schaduwzijde. En daar ga ik het vannacht over hebben. Met onze Wil Berghuis. Wil, goeienacht. Ja, goeienacht. Hoi. Wil, nou. liefde en seks 3.0. Toen jij die term hoorde, toen dacht je wat is dat? <laughs> ja, ik ben nog van de, van de oude generatie nog, uh, je weet nog wel met rooksignalen, nee hoor. <laughs> maar uh, het is natuurlijk wel zo dat we in deze tijd op heel veel verschillende manieren kunnen communiceren en uh, elkaar in de gaten kunnen houden. Dat is de beetje negatieve kant ervan. Maar ook uh, uh, toch meer contact met elkaar kunnen leggen. Dat is, dat is weer de positieve kant ervan. Ja. Hoe open moet je zijn, Wil? Want... Ik voel bij mezelf heel vaak, ik zit op Facebook en ik zit op Twitter en ik zit op WhatsApp. En, ja. en soms kan je zo lang zo'n tijdlijn scrollen van bijvoorbeeld Facebook. En dan zie je dat mensen allemaal leuke dingen over zichzelf vertellen. En over hun relatie en over baby's die geboren zijn. En dan denk ik, oh, ik zou eigenlijk ook meer moeten vertellen. Ik ja. zou mogelijk ook moeten vertellen dat ik een hele leuke week heb met mijn vriend. Of dat we op vakantie gaan of dat we misschien wel gaan trouwen in de toekomst. En ik vind het eigenlijk best wel moeilijk om zo open te zijn uh, over alles wat er gaande is. In vooral mijn liefdesleven en mijn seksleven. Ving nog steeds best een ding. Ja, ja. Hoe open ja. moeten we zijn? Moeten we bijvoorbeeld meteen als we een nieuwe relatie hebben, dat, uh, moeten we meteen onze Facebook status aanpassen? Of zeg ja. jij als, als expert van nou, het is ook wel goed om daar even een beetje mee te wachten? Ja, nou dan nou ben ik eigenlijk misschien een hele verkeerde vraagbaak. Want uh, ik ben heel voorzichtig uh, hè, voor mezelf uh, als het gaat. Maar ook uh, dat ik uh, tegen mensen zeg van ja, uh, realiseer je goed van wat je meldt. En uh, Iedereen kan. Het is ook allemaal inzichtelijk voor iedereen. En misschien komt het wel terecht bij mensen waarvan je helemaal niet wilt dat het daar terecht komt. En ik zit zelf bijvoorbeeld helemaal niet op Facebook. Juist omdat ik heel veel dingen gewoon denk van ja, dat gaat gewoon niemand wat aan. Wat merk je ervan dat je niet op Facebook zit? Zijn er mensen die zeggen oh wil, we zien je, waar ben je? Ja precies. Uh, de, dus je wordt wel eens uitgenodigd als vriend, ik zit niet op Facebook, ik zeg zit je niet op Facebook, ik zeg nee dat uh, ik ik wil dat gewoon niet, ik uh, maar goed dat heeft misschien ook een beetje te maken met het soort werk wat ik doe, dat ik denk van nou dat vind ik gewoon niet prettig, maar ook met misschien uh, met uh, de tijd waarin ik opgegroeid ben, uh, de, de, ook een beetje de angst voor het onbekende, dus dat kan er allemaal mee te maken hebben, hoor, maar uh, ja ik doe dat soort dingen niet, ik ik denk ook dat, dat mensen zich heel goed moeten realiseren dat wat er op Facebook staat, dat, dat, dat mag je zelf bepalen, maar dat dat ook dingen zijn, alleen de mooie dingen. We zetten de meest niet de nare dingen, hetzelfde geldt voor de foto's die erop staan, dat zijn alleen maar mooie foto's, een bepaald beeld van jezelf waarvan je denkt van, nou dat wil ik graag naar buiten toe uitstralen. Ja, ja het is wel natuurlijk het reclamefilmpje van je leven, maar nou, er zijn ook mensen, misschien heb je daar ook een mening over wil die uh, wanneer de minder mooie tijd in de relatie aanbreekt... namelijk wanneer een relatie uitgaat... hun ja. ziel en zaligheid op Twitter en Facebook kwakken. Ja. Oh, ja. ik heb zo'n gebroken hart. En oh, vannacht weer huilend wakker geworden. Ja. Ja. Dat vind je ook op Facebook. Wat, wat, wat zeg je daarvan? Is dat juist goed voor de balans? Of zeg je van, nou, hou dat gebroken hart... maar even voor jezelf en voor je vriendengroep? Ja, weet je, ook hier geldt weer... Ja, vind je dat prettig dat iedereen dat weet... ik lezen ook je werkgever en je collega's... met wie je helemaal niks hebt... En... Ja, vind je dat handig? Want dat kan je natuurlijk nog tot in tijden kan je dat achtervolgen. Dus, uh, op welke manier dan? Even voor, voor de fervente Facebookers die nu denken... ja, maar op welke manier zou dat me nou kunnen achtervolgen? Nou ja, dat je uh, bepaalde foto's bijvoorbeeld van jezelf in, in hele leuke poses uh, erop zet... en dan ga je ergens solliciteren en je werkgever gaat, uh, gaat ook eens even googelen. En die komt dan foto's van je tegen waarvan je uh, nou eigenlijk helemaal niet wilt dat je werkgever die ziet. Je Paris Hilton dus, uh, foto's, soms zonder, ja, soms zonder onderbroek, die foto's <laughs> die. een beetje. Die. Ja. ja, nou die kunnen in bepaalde contexten kunnen die natuurlijk hartstikke leuk zijn. En voor je vrienden, maar uh, ja, in, uh, voor andere personen weer helemaal niet handig. En als je dan weer kijkt naar, naar je relatie, hè, dat je uh, ja, bepaalde onvrede die je hebt. Hè, dat je dat dan het uh, eerst meldt uh, op, op je Facebook. En uh, dan pas bespreek met je partner bijvoorbeeld... ja, dan is het maar de vraag of die partner dat ook allemaal zo leuk vindt. En uh, ja, er kleven wel wat, uh, wat haken en ogen aan, denk ik. Ja. Nu uh, interviewde ik uh, niet al te lang geleden Humberto Tan... Yeah. voor de FIFA. Ik uh, maak af en toe interviews voor de FIFA... en wat ik leuk, mocht uh, Humberto leuk. Tan interviewen. Ja. En we hadden het over monogamie. En hij zei... monogamie in deze 3.0-tijden is extra moeilijk. Er is veel meer verleiding... Want voorheen moest je een kroeg induiken om iemand te ontmoeten... maar nu kan je iemand via Facebook ontmoeten. Je kan ja. iemand op de WhatsApp spreken. Er wordt ge-smsd, er kan stiekem geweld worden. Ja. Dus monogamie is een grotere uitdaging... sinds we met de technologie zo vooruit zijn geschoten. Mm -hmm. Wat merk jij daarvan in je praktijk? Nou, dat, dat merk ik ook wel. Ik bedoel, kijk, de wereld is wat dat betreft veel opener geworden... En uh, we kunnen veel makkelijker contacten leggen, wat zijn voordelen heeft. Maar in dit geval ook zijn nadelen. De, de verleidingen zijn gewoon veel groter. En um, ja, je hebt zelfs al sites voor, uh, voor mensen die getrouwd zijn. Uh, hè, van, ach, verwen je zelf met een minnaar. Weet je, dat soort... Uh... Ja. Daar gaan we later in de show gaan we daar iets meer aandacht aan besteden okay, nou, Second je love heb je het over. Ja, ja precies. Dus uh, dat zijn allemaal uh, ontwikkelingen waarvan ik denk... Ja, aan de ene kant is dat natuurlijk allemaal prachtig. Maar als je een beetje zwak in je schoenen staat... Nou, dan... Uh, dan wordt het extra lastig om uh, toch niet uh, om te gaan voor dit soort dingen. En ik zie in mijn praktijk natuurlijk veel mensen... Die, uh, ja, waarbij het vertrouwen geschaad is in de relatie. Hm. En uh, die gaan elkaar dan zitten controleren bijvoorbeeld. Hè, via, ja, dat kan uh, ook heel goed. Hè, natuurlijk. Via de telefoon en Wanneer uh, was hij voor het laatst op WhatsApp? Ik zie dat hij midden in de nacht op WhatsApp was. Wat deed hij daar dan? Maar is het zo, hebben we met deze ontwikkeling in technologie... Uh, hebben we daarmee de monogamie onmogelijk gemaakt, Wil? Nee hoor, helemaal niet. Echt niet? Nee, echt niet. Ik denk uh, dat het uh, voor heel veel mensen de monogamie nog steeds uh, hartstikke belangrijk is. En uh, alleen ja, het, het scala van mogelijkheden, het is, het is aan de ene kant makkelijker, maar aan de andere kant ook lastiger. Ik bedoel, uh, laatst las ik ook ergens een interview met een bekende Nederlander. ik weet niet eens meer wie het was volgens mij, Eddie Zoe... Uh, ook volgens mij heel fysiek. Maar goed, die zei van ja, ik, ik hoef als ik in Nederland helemaal niet meer vreemd te gaan. Ik, uh, zodra ik ergens zit te praten met een andere vrouw, dan word ik al gefotografeerd en het staat de volgende dag in de privé. Ja, ja, ook dus, veel uh, meer sociale druk. Ja, ja, ja want je iedereen wordt veel kan het maar. Ja, en iedereen kan ja. altijd maar. Een mailtje op Facebook sturen. Nou, ik zag gisteren. Uh, Oké, okay, ja. dus het heft elkaar een beetje op. Veel meer mogelijkheden, maar ook veel meer sociale druk. En ja, sociale ja. controle. Controle. Ja. Ja. Ik ga ja. wel even de eten inslingeren, Wil. Ik ga wel even de vraag, de eten inslingeren... of ons 3.0 tijdperk monogamie onmogelijk heeft gemaakt. Seks ja. en liefde anno 2012. Is monogamie nog mogelijk met al die technische mogelijkheden? Of moeten we dat maar laat varen? Nou, Jij bent duidelijk, Wil. Jij zegt het kan juist. Ja. Maar ja. ik ben natuurlijk ook benieuwd wat jij ervan vindt. Bel me daarover op. 0800-1121. 0800-1121. Mailen mag ook. Doe dat naar lust. Het Lieve Wil. Ja. Ik heb weer ontzettend veel fanmail binnengekregen van jou. Oh, Deze week uh... van een 15-jarige dame. Dus daar ga ik je straks over bellen. Jo, doeg. I don't care if you never come home. I don't mind if you just... I don't love you when you don't love me you Cause a commotion when you come to town You give them a smile and they melt Having lovers and friends is all good and fine Ziet. privacy is onder andere het recht om zo nu en dan... het liefst, wat vaker dan minder vaak, met rust gelaten te worden. Maar ik was bezig met de voorbereiding van deze show. Ik had jouw boek erbij, het einde van de privacy. En ik dacht, volgens mij willen we helemaal niet meer met rust gelaten worden. Nou. We vinden het leuk om ons leven te eten leren en om te vertellen... Dat het, we nou, verliefd zijn of dat we uh, gaan trouwen. of Nou, noem het maar op. We nou, vinden dat veel te leuk. Het wordt nu weer chic om wel privacy te hebben. Er is een kleine groep trendsetters die dat niet meer wil. Die niet meer alles wil delen met anderen. Die denkt, bekijk het, maar ik heb er geen zin in. Maar ik ben het met je eens. De bulk van de mensen wil aandacht. Die vindt het enige. Het zijn je five minutes of fame. Jij kunt eigenlijk als een soort BN'er vertellen wat je allemaal meemaakt, delen met de anderen... en het allemaal opleuken, hoor, want de hele boel bij elkaar is, is bij elkaar gelogen op Facebook. Ja, ja, ja. Het, is, het is de beste versie, de best denkbare versie eigenlijk van je leven. Je zet er toch niet op dat je een off-day hebt? Ik heb niemand gezien die erop ziet dat hij dat, dat die, dat die een slechte dag heeft. Mensen zetten al hun dingen erop, maar het is allemaal opgeleuk. allemaal halleluja. Het is, ik zit eraan te kijken. Ik denk van, hebben ze niks te doen? Oké, okay, het zal. Maar je moet dus, en dat is een van de dingen... die kindertjes in Zweden nu leren, niet alles erop zet. Het is levensgevaarlijk. Je zegt levensgevaarlijk. zeg je? Ja, het wordt echt allemaal tegen je gebruikt, want al die data worden aan elkaar gekoppeld en die komen in van die grote datasurfers, worden alle dingen aan elkaar gekoppeld en worden de profielen van jou gemaakt, worden van alles meegemaakt. Door wie? Door wie? Door Facebook, om te beginnen zelf, want daar, daar verdient Facebook aan. Kijk, al die mensen die denken, Facebook en Google zijn gratis. Niets in het leven is gratis. Ze verdienen aan jouw data. Kijk, de data van ieder mens zijn ongeveer 900 Euro waard. Uh, de, de, gegevens toe, de gegevens over gegevens, iemand. De okay. gegevens over iemand, hè. dus een leeftijd, wat voor zijn koopgedrag. Ga maar even door. Als jij die op een gegeven moment zelf kunt gaan exploiteren, dan wordt het interessant. Er zijn nu initiatieven voor uh, uh, dat mensen straks zelf hun data kunnen gaan exploiteren en dan uh, geld vragen voor het feit dat iemand wil gaan handelen daarin. Tot nu toe zijn de meeste mensen daar veel te surf in. De meeste mensen denken leuk gratis Google, leuk gratis Facebook. En wat gebeurt? Ze leveren vrijwillig een heleboel data. In die hele tijdlijn is bedacht om informatie van je te pakken te krijgen... uit de tijd voor Facebook ja, ja. begon. En als je dan een compleet plaatje hebt van mensen... dan kan Facebook heel efficiënt gaan verkopen wat ze... Uh, de wat, informatie over de, jou aan a, bedrijven. Aan adverterers. Ja. En zo de adverterers precies te vinden. Die zien, nou, ze uh, rijden hout van roze bloes. Nou, dus een, ieder die handelt een roze blouse, die gaat je al belagen. Maar koop die informatie van Facebook. Ja, ja. Daarom is ja. Facebook vandaag zoveel waard. Goddank nu trouwens de helft minder... Ja, dan de beursintroductie. Ja, het, het gaat minder goed op de beurs. Maar Facebook gaat deze week na naar de 1 miljard gebruikers wereldwijd. Hè? Dat is, dus het gaat op de beurs wel Ongekend, minder. Hè? Maar qua gebruik neemt het wel toe. Ja. Dus dat moet je ook nuanceren. Oké. Okay. Oh ja, Dus wij denken allemaal nou, dat Facebook is een aflopende zaak is. Niet dus. Nou, tot nu toe niet. Wat je wel ziet in Amerika... is dat wel steeds meer tieners Facebook stoppen met Facebook. Facebook achter zich laat, op zoek naar iets anders. Hm. Alleen weten ze nog niet wat anders de, dat anders is. Dat nieuwe worden. is er nog niet. Dat is er nog niet. Oké, okay, even naar iets wat je net zegt. Want je zegt, er is een aantal trendsetters... En zij maken privacy weer hot. Ja. Het is weer chic om wat privéer te zijn. Over je liefdesleven. Precies. Over je seksleven misschien. Over je werk. Ik weet veel wat je allemaal op Facebook ja. kan posten. En op, de, op, op social media. Ja, motto, maar waarom? waarom? Oké, okay, maar wat, wat heeft gemaakt dat daar een soort omkeer in is? Dat, nou, weet je, dat is altijd. Je hebt natuurlijk altijd trends en tegentrends. Je hebt altijd golfbewegingen. Uh, na conservatieve tijden komen liberale, liberale tijden en daarna komen weer conservatieve tijden. Dat is, dat is altijd zo geweest. Dus het is aan de ene kant gewoon nou, de trend is alles delen met anderen. Mm -hmm. Dan komt er een groep mensen op die zeggen: Donderop, het gaat je niks aan. Uh, ja. en, en, uh, en dat is tot nu toe nog een vrij kleine groep. Uh, en daar wordt al door... Uh, sommige adverteerders hebben dat ook al wel door. Die zeggen, ja, we, beginnen, we, we bereiken bepaalde mensen niet meer... want we kunnen hun data niet meer te pakken krijgen. Nee. En nu er is ik... bijvoorbeeld nu een initiatief, dat heet QIY. Dat is een initiatief, komt uit Brabant. Dat zijn een aantal ondernemers die nu hebben bedacht... dat die mensen nu gewoon zelf in hun data gaan handelen. En die zeggen, nou, uh, wij gaan jullie helpen om zelf geld te verdienen aan je eigen data. Daar wil ik straks in het volgende uur meer over weten. Want dat is, dat is echt een stap naar de toekomst. Maar nog even terug naar uh, onze informatie wordt verkocht. Onder andere door Facebook. Maar ja. nu zijn er ook mensen, en ik ben ook wel een beetje geneigd. Nou, je bent hartstikke verliefd. Je hebt een hartstikke leuke vriend. Ja. Het is een onwijselijke ding. Ja. Jullie gaan uit. Je maakt mooie foto's. Ja. Je denkt, even op Facebook gooien. Dit ja. is mijn lieve nieuwe vriend. Wat ja. kan daaraan verkocht worden... Uh, nou, ze weten bijvoorbeeld... als iemand net een relatie heeft... dan ga je bijvoorbeeld cadeautjes voor elkaar kopen. Hm. Dan gaan ze bijvoorbeeld denken... oké, okay, waar houdt die jongen van? En dan, oh, dan gaan ze ze rijden, belagen met... Uh, stel je voor die jongen houdt van... Uh, surfen. Surfen. Nou, dan belagen ze jou met allemaal leuke surfcadeautjes. En zeggen ze... is dat niet wat voor, uh, voor, je, voor je vriendje om cadeau te doen? En, en hoe anders komt dat zou je, je nooit toe? die surfreclametjes hebben gekregen. Ja, ja. En hoe komt dat naar je toe? Dat zijn de reclames als je... Uh, op die, uh, rechts in beeld. Dat, als je, als dan je dan gaat googlen of als ja. je op je Facebookpagina... Ja. Zit. Bij Google. Bij Go kijk, ik, ik heb, ben bijvoorbeeld gek op stroptassen. Google weet dat. Dus zodra ik inlog vanuit mijn IP-adres, mijn allemaal stroptassen dingen. En geen gebloemde mousseline zomerjurkjes. Want Google weet dat de tijd dat ik daarin liep ook weer achter me ligt. Dus dat, dat <lacht> ja. wordt keurig bijgekomen. Ik, ik vind het niet erg. Kijk, als consument zeg ik, ik vind het allemaal oké. Okay. Uh, want ik kan daardoor veel gerichter shoppen. Ik krijg veel gerichter de mogelijkheden. Ik vind het oké okay dat Google van mij weet. Uh, wat Op Facebook zet ik bitter weinig. Want ik heb er helemaal geen zin in. Ik vind Facebook zet echt... je er dingen op over je liefdesleven? Nee, gaat niemand iets aan. Hmm. Maar je bent en een vrij uitgesproken flamboyante man... Ja, maar... uitgesproken excentriek. Bof, wat wat best Maar dat is leuk, excentriek is leuk. Ik ben een keurig ambtenaar. Ja, ik zou dat niet zo willen omschrijven. Maar goed, als jij het zegt, spreek ik je absoluut niet tegen. Maar je bent niet iemand die bang is om zijn mening te geven. Of je bent niet iemand die bang is voor het middelpunt. Waarom ben jij nou juist iemand die dan bitter weinig op Facebook zet? Nou... Eén, omdat ik het uh, vrij grote flauwekul vind. Uh, ik, als kijk, fenomeen? Als fenomeen. Kijk, wat ik, uh, wat ik twitter, maar ik twitter ook echt niet meer dan vijf keer per dag. En, en, en sommige, sommige momenten helemaal niet. Wat ik twitter, komt automatisch op mijn Facebookpagina. Dus dat mm -hmm. is wel prima. Dus mijn Facebook, vriendjes en vriendinnetjes kunnen al zien wat daar gebeurt. Nou, allemaal prachtig. Uh, maar ik ben wel heel selectief daarin. Uh, ook omdat bij mij zakelijk en privé door elkaar loopt. Via Facebook word ik ook geboekt voor lezingen. Mm -hmm. Via Facebook word ik ook benaderd voor uh, uh, mensen die boeken willen kopen of, uh, of, of, of, of alle dingen toesturen. Dus doordat het voor mij zo'n mengvorm is van zakelijk en privé... Kijk, vroeger was het zo... LinkedIn was voorzakelijk ja? en Facebook was privé. Dat ja, begint nu steeds meer door elkaar Ja, eh, werkgevers daarop. die kijken op Facebook en die zien, eh, die zien jouw foto's in kan waar je met je tieten uit je shirt eh, nou, nou precies. zwaait naar weet ik veel wie ja. op de boot. En mensen en... hebben geen idee, maar werkgevers kijken er echt naar. En in mijn geval dus ook mijn klanten. Ja. Dus, en ik heb zoiets van, luister eens, ik heb met mijn klanten een, een zakelijke relatie. Uh, en, en al mijn privé uh, gedoetjes, dat gaat ze allemaal niks aan. Nee. Over die scheidslijn. In mijn branche moet je ook wel een beetje mysterie hebben. Als je een beetje mysterieus bent, dan ben je aantrekkelijker voor je klanten. Dan ben je ook meer sexy voor ze. Als ze alles van je weten, ben je niet aantrekkelijk meer. Je moet een beetje mysterie. Mysterie wordt weer sexy. Ja, mysterieus ja, word, zijn is sexy. Komt weer in? Komt weer terug. Kijk, kijk, kijk. De trends worden hier voor je neergelegd. Blijf tot vier uur vannacht luisteren naar Ajit. En naar mij, want we praten over liefde en seks in deze roerige maar dat, dat digitale heb toch tijden. Op, als je alles weet van je vriend, is het toch niet interessant meer? Nee, het wordt wel. Ik zou zeggen niet saai, maar de sleur ligt Precies. op de loer. Laat die dan nou lekker een beetje mysterieus blijven, Dat is heel goed en voor En ik je. misschien ook voor hem. Hij ah, zei laatst tegen je, me Misschien dat, zeker ja, voor hem. Hij zei laatst tegen me nou. Hij, ik zei het en hij maakte mijn zin zo half af. En toen zei ik, hoe weet je nou weer wat mijn zin is? Zeg, ja, je bent toch zo'n soort open boek voor mij. Nou, daar ben ik echt een middag zuur van geweest. Ja, daar ben ik helemaal zuur van geweest. Goed, we gaan straks praten <laughs> over monogamie. Want we gaan later in dit uur nog bellen met de oprichter van Second Love. Want uh, die digitale tijden die, uh, leveren ons alle diensten en mogelijkheden met een klik van de muis. En zo ook de mogelijkheid om vreemd te gaan. En Erik Drost gaat ons uitleggen waarom we daar behoefte aan hebben. Wil ik van jou ook wel weten, Ajit. Wat nou de status is van monogamie anno 2012. Maar heb, we hebben ook fijn muziek. Want naast al dat gekwetter over al die nieuwe ontwikkelingen... oude en nieuwe ontwikkelingen... moet je soms ook even achterover kunnen zakken. Misschien heb je wel een theetje bij je, een rode wijn... of lekker een rummetje, of ik weet niet wat je aan het drinken bent. En even een slok kunnen nemen en het even op je in laten werken. En... Laat het nou zo zijn dat de muziek van John Mayer daar perfect voor is. Half of my heart. Ik heb het oh, ik, moet, ik moet meer oproepen om... Te... voordat er een plek is. Een plek waar je al je fantasieën werkelijkheid mag laten worden. Je hebt misschien al een relatie, maar je denkt, ik wil er gewoon nog een kleine seksrelatie bij. Of misschien ben je je hele leven overtuigd hetero geweest, maar denk je, ik zou als niemand er iets van zou weten, en als het allemaal niet zou tellen, toch ook wel weer een avontuurtje met iemand van hetzelfde geslacht willen hebben. Kan dat in 2012, waar we alles opengooien, en waar iedereen alles van elkaar weet? Het antwoord is ja, dat kan. Namelijk op de website Second Love, als je een relatie wil naast je getrouwde relatie. Of de website By Love, als je hetero bent en je wil een keer een avontuur met iemand van hetzelfde geslacht. En de oprichter van die websites heet Erik Drost. Erik, goeienacht. Goeienacht. Erik, jij hebt een plek gecreëerd waar je je geheime fantasieën kan uitleven op dat internet. Op dat gevaarlijke, levensgrote, iedereen-weet-alles-van-elkaar-achtige internet. Ja, klopt. En het ja. is je nog gelukt ook. Ja, het is een aardig succes, gelukkig. Ja. Het blijkt toch dat de Nederlanders... Uh, nou ja, niet alleen Nederlanders, maar in, in Nederland zijn we toch allemaal op zoek... naar nog wat spanning, wat aandacht, uh, de complimentjes... en de daaruit voortvloeiende romances... En, uh, ja, dat, dat is een platform uh, dat, wat wij nu hebben, ja. ja. We beginnen met Second Love. Daar is natuurlijk heel veel gezegd en over geschreven de afgelopen tijd. Klopt. Maar was het zo dat jij zelf getrouwd was en dacht... weet je wat, ik zou wel een avontuurtje willen hebben buiten mijn huwelijk om? En dat je dacht, wacht even, als ik dit wil... dan wil de rest van Nederland dit misschien ook wel. Ja. Een miljoenen idee is geboren. Nou, zo, zo, daar, daar kwam het wel op neer. En, lang geleden al, inmiddels, we bestaan nu vier jaar, dus een jaar of twaalf geleden, um, zat ik in een lange relatie en ja, inderdaad, de, de spanning was wel een beetje af. Het was allemaal leuk en het was, uh, de vakanties waren gezellig. En, uh, maar ja, je fantasie, um, ja, die laat je dan toch op een gegeven moment uh, niet, of, nou, niet meer niet de steek, die, die wordt opgebloeid en um, ja, dan ga je toch eens wat verder kijken en als je in... in ...in een café of in een, in een discotheek of een bar... Of, hè, dan, ...dan vond je uh, je, toch wel eens leuk gevonden door iemand... ...en dat gaf altijd zo'n boost... ...en uh, nou ja, dan had je toch ook een bepaalde fantasie... ...alleen het was een beetje eng, hè, zeker over de privacy natuurlijk... ...van ja, misschien uh, kent haar vriendin mij wel of uh, andersom... ...en um, dus ja, dan is het, is het toch wat anoniemer op, uh, om, om op het net wat te gaan surfen... ...en, um, en dat ging, ging ik ook doen, alleen ja, er was helemaal niks... ...er was alleen voor singles... En, um, Um, de single-sites, de echte relatie-sites. De, de, de, de relatie, uh, site. dating-sites, ja. Ja, en... Um, en toen nou dacht ja, je, ik ga het zelf opzetten. Ja. Heb je dat toen besproken met je vrouw? Dat je dacht, nou, weet je, ik heb echt... Een supergoed idee, wat misschien oh. ons leven wel verandert. Ik ga een datingsite opzetten... waar je als getrouwde man of vrouw een avontuur kan aangaan met een ander. Heb je dat besproken? Nou, heel, heel saai eigenlijk, dit antwoord. Op het moment, die vijf jaar geleden, toen ik ging beginnen, was ik vrijgezel. Ah, oké. Okay. Dus ik had wat okay. wat meer tijd om, om in de avontuur wat te werken te doen. En um, dus dat, ik hoefde dat niet te bespreken, nee. Dus uh, sorry voor dat antwoord, maar... Um... <laughs> sorry voor die waarheid. Ja, nee, dat is oké. Okay. Hé, hey, maar... Um... Je zei het net al zelf even. Um, ik denk dat heel veel mensen er in elk geval wel eens over fantaseren om vreemd te gaan. Ja. Heel klein of heel groot, die fantasieën. Ja. Maar veel mensen doen het niet omdat ze toch niet gepakt willen worden. En als je gepakt wordt, dan stel je je relatie in de waagschaal. Ja. Nou, absoluut. Nee, ik denk dat er twee redenen zijn. Dat mensen het uh, soms niet durven om, om gewoon nieuwsgierig een profiel aan te maken op Second Love of op Be Love. Los van de moraliteit natuurlijk. Ja, ja nee, nee, klopt. Die denken. denken dan gelijk, ja, ga, seks, uh, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Het is ook gewoon de aandacht en het, de, het flirten, wat we ook zeggen, spanning, flirten, complimentjes, dat is het natuurlijk ook al vaak. Mm, okay. En dan kom je natuurlijk ook in, in de privacyhoek. Je kunt natuurlijk, je gaat niet je eigen naam, ik, je gaat niet Erik uh, nog iets aanmaken of uh, Marie, uh, je echte naam. Je zegt natuurlijk, ja, je maakt gewoon een leuke fantasienaam aan. Dus ja, ja, het is, het is echt een fantasiewereld waar je even instapt. Ja. ja, heel leuk om te ja Je verzin een fantasienaam en, en, en maak een profiel aan. Het kost niks. En uh, je kan in ieder geval kijken of er, of er uh, iemand bij zit. Waarmee jij een bepaalde ja. spanning uh, of, of kunt opbouwen of wilt opbouwen. Hey, en wat doe jij als oprichter? Um, wat doe jij daaraan dat de, de privacy toch heel belangrijk, dat die gewaarborgd wordt? Dat iedereen uh, in, met, nou ja, in alle lust een beetje mag rondflirten en rondkijken. Zonder dat iemand weet. Dat, dat, je dat je dat aan het doen bent. Ja, ja. nou, één, adviseren we, uh, neem een, een fantasienaam, hè? Een, uh, noem maar wat, een mooie nacht, ik noem maar even wat. Um, en gebruik ook, als je na de hand, want als je een lidmaatschap hebt, kan je natuurlijk uh, buiten de site ook gewoon contactgegevens uitwisselen. Of uh, contactgegevens uitwisselen om buiten de site verder te gaan. Gebruik dan ook niet je echte naam. Veel mensen maken dan dus toch een, een, een gmail of een hotmail account aan, speciaal voor de site, maar dat willen ze wel in uh, Erik enzovoort, weet je en de achternaam. Hm. Ja, dat moet je niet doen. Dus je... jullie geven tips eigenlijk, om nou, hoe, ja, hoe ja. niet uh, ja. je privacy te verspillen. Ja, ja absoluut, ja, okay. en, en uh, verder ja, vermeld niet je, je echte naam gewoon herens. weet je, dat, dan ben je natuurlijk al helemaal anoniem. Want wij slaan wel bepaalde dingen op IP-adressen. Dat wordt wel, maar dat is allemaal ver achter achter service. En, en trouwens, daar heeft ook niemand uh, niemand wat aan. Jullie ja. hebben de gegevens van uh, van iedereen die zich inschrijft, die liggen bij jullie achter slot en grendel? Sterker nog, die slaan we niet eens op, dat mogen we niet eens. Die informatie, die is daar veilig. Ja. Oké, okay, moeten we toch even, want het is Radio 1 en het is zaterdag nog. Toch even de moraliteit, toch heel even erbij. Even ja. dat vingertje. Want ja. er zijn nu ook mensen die denken... Nou, het is die Erik Dros dan wel gelukt om een soort geheime wereld in cyberspace te bouwen. Ja. Waarin je je fantasieën kan uitleven. Maar hij is ook iemand die het huwelijk, de heilige, samen, de heilige steen van de samenleving aantast met zijn website. Dat ja, mag je, ja, dat, mag, dat wordt ook gezegd. En wordt je wel vind je, je dat ergens banden. mensen dat zeggen of denk je nou ze hebben wel gelijk? Nee, nou ik vind het, ik, ik vind het iedereen mag zijn, mag, mag zijn mening geven. En ik, ik vind alleen niet bij, ik ga niet in een gelukkig, ik zou niet in het stadhuis zodra je het heb hebt gegeven, een kaartje in je zak te stoppen. <laughs> en te zeggen dat het beter is om, om je, je, je fantasieën maar gelijk van dag één een beetje te laten, te laten gaan. Nee, er zijn mensen heel gelukkig getrouwd en die moeten dat ook lekker blijven. En die zijn het heel hun leven trouw. Die hebben geen fantasieën. Uh, ja, hebben wel fantasieën, maar niet met deze wereld. Maar niet met andere mannen of vrouwen. Ja, niet met andere mannen of een andere vrouw. En Helemaal, helemaal prima. Gelukkig maar, want anders zijn we, zijn we, zijn we veel te druk. Maar voel je je wel eens gekwetst als mensen dat zeggen? van, Nou, jij bent echt, uh, jij bent, jij bent echt gevaar voor de huwelijken in Nederland. Nee, Nee, dat, dat, dat, nee absoluut niet. Dat raakt me niet. Nee, nee, want ik vind het, dat het niet zo is. Kijk, ik, wat ik net aangaf... dat ik net die 12, 13 jaar geleden... als je dan in, in, in een openbare gelegenheid bent... zelfs in, in de trein of in de bus gebeurt... flirten mensen ook met. Ja, die hebben vaak ook een relatie. Hè? Dat bleek dan. Want dan heb ik natuurlijk wat onderzoek ernaar gedaan. Mm -hmm. En dat iedereen zit een beetje te flirten, te doen... Op, met collega's, met sportverenigingen. Uh, sport, uh, en uh, dat wordt natuurlijk zo. Dus dat, dat is er toch wel. Een groot gedeelte van de mensen... Je uh, kan niet de, de fantasie stopzetten, weet je wel. Dat, uh, dat, dat, dus dan dat faciliteer wel, je dat het Dat gebeurt toch wel. Ja, en dat ja. is dan ook wel weer een beetje flauw gezegd. Maar ik denk echt dat er behoefte aan is. En dat merk je ook. Ik bedoel, we zitten nu ja, qua profielen 275.000 of zo. 280.000 nu. Dus het in vier jaar tijd. Dus dat betekent echt wel dat er mensen dus zijn die daar ja, behoefte aan hebben. Erik, is... fijn dat we jou mochten bellen. Dank ja, ja, dat je wel. Heel graag gedaan. Ja, geheime werelden op het internet waar je fantasieën in kan uitleven. Daar kon Erik Drost ons het een en ander over vertellen. Maar ik ben toch zo ontzettend benieuwd naar jou, want jij hebt daar vast een mening over. Het is 2012, de mogelijkheden zijn eindeloos en second love is zo'n eindeloze mogelijkheid. En by love is ook zo'n eindeloze mogelijkheid. En wat vind je daar nou van? Vind je het fantastisch dat die mogelijkheden er zijn en ook worden geëxploiteerd? Of denk je, nee, dit is het begin van het einde en we moeten terug naar het stenen tijdperk waar het allemaal niet zo makkelijk was om vreemd te gaan? 0801121 0801121. Ik zie dat Ajit staat te popelen om ook even een duitend zakje te doen. Ajit, ik, ik draai gewoon even heel snel een plaat en dan. Uh, ja, oké, okay, hij knikt. Hij knikt. Hij knikt. Zijn we zo bij je terug? Every day my heart Praten we in lust over liefde en seksualiteit. Anno 2012, de wereld om ons heen verandert. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk met de manier... waarop wij onze seks en onze liefde beleven? Ik vind het leuk als je met me meepraat. 0800 0801121 0800 -121. En misschien heb je wel een mening over het onderwerp... wat we nu al even hebben aangesneden met Erik Dros. Dat is de oprichter van Second Love. De website waar je uh, veilig vreemd kan gaan... Ja, want de meningen zijn daar vast over verdeeld. Wat vind je daarvan? Bel en laat weten. 0800 1121, 0800 1 1 1. Ajit, had, deze, had dit concept uh, alleen nu kunnen slagen? Of is dit een concept van alle tijden? We wensen veilig nou, vreemd te gaan. Luister, uh, 10% van de kinderen die in Nederlandse huwelijken zijn geboren, zijn niet van de vader. Dus het is van alle tijden. Vrouwen zochten vroeger een man die fysiek leek... op de man met wie ze getrouwd waren, om vreemd te gaan. Want als, toen had je geen voorbehoedmiddelen. Dus als het kind geboren werd en had plotseling ander haar... dan zei die man van... Huh? Wat gebeurt er? Wie, wie, wie is de vader? Dus ze zochten ook echt een man die fysiek uh, de, de, echt leek op... Maar waarom zou je vreemd gaan met iemand die precies lijkt op je partner? Ja, dat vind ik ook zo Ja, Ik ben geen vrouw, jullie deden dat. Ja, ja, ja, maar, ja. Mannen deden dat, maar mannen trokken zich daar niks van aan. Maar die gingen gewoon met iedereen precies. vreemd. Maar op zich is, kijk, zo'n initiatief als Second Love en Be Love vind ik echt geweldig. Ik vind dat Erik is een rasondernemer, die ken ik ook goed... Uh, dat hij hier, hiermee is gekomen is fantastisch. Ook een groot succes, want ze doen het niet alleen in Nederland... maar in Spanje, Mexico, uh, Argentinië. Het is echt, op Brazilië, het is ongelooflijk uh, hoe dat daar gaat. En ik vind dat hij dat, hij, dat, hij dat, dat hij dat gat in de markt absoluut heeft gezien. Heel goed. Heel goed. En G, na het nieuws gaan we praten over of monogamie überhaupt nog wel mogelijk is in deze digitale tijden. Dus denk daar alvast over na. Maar we gaan eerst even naar het nieuws.